Too much last night, got bills to pay.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 Het vaccin waarmee kleine kinderen en huisgenoten van baby's vanaf volgende week worden ingeënt, geeft maar weinig bijwerkingen. Dat blijkt uit gegevens uit Zweden. Na de vaccinatie van 2 miljoen Zweden hebben artsen zo'n 30 gevallen van bijwerkingen bij kinderen jonger dan 9 jaar gemeld. De meeste bijwerkingen waren geïrriteerde reacties op de injectieplek, misselijkheid, koorts of hoofdpijn. Wel wordt kinderen met ernstige allergieën aangeraden eerst te overleggen met een arts. Hetzelfde vaccin wordt ook in Groot-Brittannië gebruikt. De eerste meldingen van Britse artsen over bijwerkingen bevestigen de gegevens uit Zweden. In Brussel beginnen rond deze tijd de leiders van de 27 EU-landen aan een werkdiner om te bepalen wie president van Europa wordt. Voorafgaand aan het diner heeft EU-voorzitter Zweden de EU-leiders gepolst over hun voorkeur. Premier Balken wordt genoemd als een van de kanshebbers voor de belangrijkste Europese post... net als de bel van Rompuy en de Luxemburger Jonker. De EU-leiders moeten ook beslissen wie de hoge vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid wordt. Een officier van justitie van het parket in Amsterdam wordt sinds vandaag extra beveiligd. Volgens de OM wordt hij bedreigd door een moordcommando. Enkele verdachten die tot deze groep zouden behoren staan momenteel terecht en de officier is een van de aanklagers in de zaak. Het moordcommando zou nog meer leden tellen die nog vrij rondlopen. De bedreigde officier van justitie is overigens ook een van de aanklagers in het grote liquidatieproces. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een zelfmoordaanslag gepleegd op een markt. Daarbij zijn zeker tien burgers om het leven gekomen en dertien gewond geraakt. Volgens een politiefunctionaris wilde de zelfmoordenaar zijn explosieven eigenlijk tot ontploffing brengen bij een convooi van Afghaanse veiligheidskrachten. Het weer nog. Het klaart steeds meer op. De wind neemt iets af en de temperatuur daalt vanavond maar weinig. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de loop van de middag kan er wat regen vallen. Het wordt 14 tot 16 graden morgen. Dit was het NOS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 Zandvoort heeft het, en jij beleefd het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM, met nu ZFM in de avond. 1, 2, 3, not only you and me, that one, degrees, I'm caught between. 1, 2, 3. I turning to stone cause you ain't coming home I ain't coming home If I'm turning to stone you've been gone for so long And I can't carry on Yes I'm turning, I'm turning, I'm turning, I'm turning to stone The dancing shadows on the wall The two steps in the hall, Are all I see since you've been gone Turn it, turn, turn it, turn, turn it To all I sit here and I wait I turn to stone en voor de staal. as we see December krijg ik al een kleur Ik weet wat met te wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drink in huis gehad, ontvang ze met een lied Meteen een jaar drinken ze bellend, ja daarop weer niet. Activiteiten en vind je radio en televisie heel erg interessant. Dan meld je dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Oh, wil jij jouw favoriete muziek laten horen aan de luisteraars van CFM? Word dan DJ. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl. ww.zfmzandvoort.nl. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. 45. you Still cold Every shadow I see Say! ja. Check you out. Cover's only twenty bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother. Out. Yeah.